Of the wonder and the magic land That lies within there still But curse it follows lifetimes And it took away the skin For your home call for your home lift now the mists of myth and legend in this place not far from here. Awake oh, the stones on the hill. I want to see your to me, a cloak of feathers, so I'll never be. Weave your web of dark and light, a web. Goedenavond, ik zou zeggen, kom er gezellig bij. Uh, um, ja, mijn eerste reguliere uitzending, uh, sorry dat het laat begonnen is, er is, een, er is een kleine miscommunicatie ergens tussen geslopen. Nou, zulke dingen kunnen gebeuren. Ik, uh, uh, ik ben daar niet moeilijk in, we zijn allemaal mensen, dus wow. En ik hoop dat het, het geluid een beetje goed doorkomt. Ik ben altijd wel. Uh, ja, ik wil zulke dingen toch altijd heel even zeker weten. Ook er ging de testrace verleden week goed. Maar uh, nu we toch begonnen zijn, ik heb begrepen, uh, ga ik gewoon lekker, uh, lekker verder. Oké. Okay. Um, ja, ik heb begrepen dat uh, Herman uh, in het uh, ziekenhuis ligt voor een operatie. Dus ik uh, wil uh, namens deze kant natuurlijk ook Herman sterk te wensen uh, met zijn operatie. Ik weet niet hoe lang hij in het ziekenhuis moet zijn. Ik weet niet wat voor. Ik had begrepen dat het te maken had met een hernia. Dus, oké. Okay. Um, ja, ik, uh, dat uh, gaat... Uh, ja, tegenwoordig gaat het, uh, is dat een peulenschil voor de, voor de meeste operatoren. Um, uh, of de, he, degene die dat uh, moet doen. Maar goed, het kan geen kwaad om uh, helemaal toch even vanuit uh, deze kant uh, ja, sterkte te wensen, beterschap te wensen. He, hoe moet dat uh, uh, gezegd worden? Dat is uh, ja, toch altijd moeilijk. Ehm. Um, zoals ik zei, mijn excuus is dat het uh, wat later is dan, uh, dan het normaal gesproken zou moeten zijn. Uh, de operator uh, had het nog niet in de schedule gezet. Uh, of hij is van mening dat ik uh, acht uur uh, Britse tijd uh, bedoelde, terwijl ik dus uh, acht uur Nederlandse tijd heb bedoeld. Nou, dat had ik gewoon ook even duidelijk moeten doorgeven. Acht. Daar, als niemand daarvan wakker ligt en, uh, en alles aan het einde toch goed gekomen is, dan hoeven we ons daar verder geen, uh, daar geen drukte om te maken. Maar, laat ik dan uh, gelijk het onderwerp voor vanavond uh, aansneden. Uh, ik, zal daar ook, ik zal ook uitleggen waarom. Uh, ik heb uh, een paar jaar geleden een fantastische droom gehad. Uh, en in die droom werd ik door een van mijn beste vrienden uh, uitgedaagd om in, uh, in zo'n typisch oud spookhuis de nacht door te brengen. Nou, je, je kent het al uh, uit uh, films uh, van die uh, oude houten krakkemikkige huizen. Uh, uh, verlaten, half vervallen, dat soort dingen. Beetje, een beetje dat idee moet je dan, uh, dan hebben. Ja. Um, nou, ik zie dat stem goed doorkomt, dus dat is goed. Uh, nou, goed, zo gezegd, zo gedaan. Ik dat huizing, uh, mijn eigen voorbereid, een slaapz slaapzak, extra kleding, bla, bla, bla, bla Eten en drinken. Um, ja, dat is, uh, dus dat huizing. Uh, er was een plekje opgezocht wat goed en stevig was om, te, om op te liggen en slapen. Uh, zaklamp had ik ook mee. Uh, ik mocht meenemen wat ik, wat ik mee wilde hebben, dus ik uh, nou, weet niet meer wat ik mee. Het idee uh, was gewoon om daar dus de nacht op te brengen. Goed, dat heb ik gedaan. Zoals ik al zei, het was een droom, hè? dus ik heb het niet in het echt gedaan, maar in die droom. Uh, ik ga daar zitten. Uh, nou, dat dat huis natuurlijk onder het spinrag. Ik ben daar voorzichtig heen Want ik hou er niet van om uh, webben te verstoren als ze nog uh, in gebruik uh, kunnen zijn door, uh, door de bewoner of bewonster. En ja, Ik ben daar gaan zitten. Ik heb daar geslapen. En ik uh, werd dus een, een keer wakker. Uh, en ik zat, letterlijk zat ik gewoon onder het spinnenraam en spinnen die over me heen liepen en dat, dat, dat soort dingen. Ik had dus zo van, oh oké, okay. ik ga zitten. En. Ja, die, die, die, die spinnen bedekken me, die bedekken me helemaal. En kijken we ook zo, zo, zo aan, zo van wie ben jij, wat doe jij hier en wat kunnen we voor je betekenen? Of wat kan jij voor ons betekenen? Of wat kan jij voor ons betekenen? Weet je wel, uh, dat, soort, uh, dat, dat soort dingen. Ik had zoiets van, nou, er werd mij gevraagd om hier de nacht door te brengen en dat doe ik. En dat was ook mijn gedachte die ik naar hun, ja, naar hun weet ik niet. Maar dat was ook de gedachte die opkwam. En eigenlijk kwam daarna de vraag van wat kan, wat, wat kan ik van jullie leren? Ja, en toen kreeg ik eigenlijk het idee zo van, nou, waarschijnlijk wel een hele hoop. En ik weet niet of dat... Uh, uh, ja, of andere mensen dat ook een keer hebben gehad uh, met andere dieren. Dat lijkt me wel leuk om daar een keer gedachten over, uh, gedachte over te wisselen. En toen had ik zoiets van, ja, wacht even, van de springkart, zoals van elk dier... Uh, kan je van uh, de spin toch nog uh, een, een, een hoop leren? En dan heb ik dus, uh, voor de orde waar ik, waar ik bij zit, heb ik daar dus, heb ik dat helemaal uitgezocht. Uh, en, dat staat ook online. Ik heb, uh, ik heb een beetje de basis, uh, heb, ik, heb, ik, uh, heb ik nu voor deze uitzending, doe ik een klein beetje in het Nederlands, niet te veel. Uh, ja, die, die, die dram is daar eigenlijk de aanleiding in geweest om op basis van, uh, ja, van, van de spin zelf, uh, in diverse soorten en maten, ja, daar, daar wat mee te gaan doen. Ja, dat heb ik, uh, dat heb ik dan dus gedaan. Uh, en ik zal daar zeker dan uh, af en toe met andere uitzendingen ook nog een keer op terugkomen. Dus dit is een klein beetje een beginnetje. Ik vind het wel, ik vind de spin heb ik altijd al interessant gevonden, dus dat, uh, dat speelde altijd mee. Mijn, uh, uh, wat was het nou? Oh, mijn spreekbeurt op, de, op school ging ook over spinnen, hoe ze in elkaar zaten en, uh, ja, en, en welk wetenschap en, en waarom ze maar tot een bepaalde grootte konden worden en... Uh, eh, en, en dat is die gigantische spinnen die in film zien dat dat niet kon. En waarom niet? En dat heb ik ook uh, uh, gelegd. Uh, maar dat is dus de fysieke kant van de spinnen. Daar ga ik nu niet, uh, nu, niet, nu niet op in. Wat ik eigenlijk uh, meer op in wil gaan, is meer dus als, uh, uh, als gidsdier, als totemdier, uh, hoe je het ook wilt noemen. Maar ja, als begeleider op je spiritueel pad. Er zijn een aantal uh, dingen die je in verband kan brengen met, uh, met de spin. Dat is dus het cijfer 8 en het symbool voor de oneenigheid. Nou, dat, dat is puur gebaseerd op de acht poten van de spin en op de ja, dat algemene vorm van, uh, van het lijf van de spin, de kop uh, en het lichaam. Er zit een klein stukje tussen. En dat vormt dan in feite een hele mooie 8, of uh, als je de 8 op zijn zijkant zou zetten, het, het symbool voor de oneindigheid En als je verder gaat kijken, dan zie je dus uh, in uh, het web ook uh, natuurlijk de, ja, de, de, de cirkel hè, en in de spaken van het wiel, het jaarwiel, de 8 uh, die veel uh, pekens dan aanhouden... Uh, en denk aan, uh, nou, Juw hebben we gehad, we zijn Inbok hebben we gehad. Nou, nu zijn we dus onder, onderweg naar uh, de lente Equinox ja, En dan gaan we langzaam door naar uh, Belchenne, naar midzomer, enzovoort, enzovoort. En ja, je, je weet natuurlijk uh, dat, uh, dat de spin en hij web dat dat gewoon tot de verbeelding spreekt. En ik ben, uh, ben er zeker van dat er heel veel mensen die luisteren iets hebben van... ...hergatven uh, of er bang voor zijn of uh, doodslaan. Ik zeg dan op mijn beurt, ja, dat hoeft niet. Uh, laat de spin, de spin zijn en ja, probeer hem... Uh, uh, als spiritueel, ja, ge bij gebrek aan, aan een betere uitdrukking, als een spirituele leraar te zijn op je pad. Uh, ik zeg op mijn beurt dat de spin je dan ook kan begeleiden uh, door het leven, uh, samen met andere dieren natuurlijk. Uh, ik zie uh, dat op de chat. Ik kijk er ook af en toe natuurlijk uh, gewoon even lekker op. Uh, want dan krijg ik een beetje input. Dat Dredd zegt gezegd uh, dat de spin bij zijn totemdieren wordt en acht is geluksgetal in de Chine Chinese cultuur. Uh, ja, inderdaad. Uh, Dredd daar, daar, daar kwam ik inderdaad ook. Uh, dat heb ik hier inderdaad ook, uh, ook staan. Volgens, uh, volgens uh, sommige legendes, inderdaad. Uh, Inderdaad, de, ge de geesten van het schrift, dat zie je heel goed in uh, de rune en in de oran. Dat, uh, ja, dat zijn twee schriften. Uh, de de runen komen de, dan meer uit de Scandinavische kant. Uh, de, de, de, de oude Noren, de, de, de, de vikingen, de oude Germanen gebruiken dat. Uh, Agam wordt dan, werd dan meer gebruikt uh, in deze conterijen, uh, Rotland in Ierland met name. Dan zie je ook heel duidelijk dat, dat, uh, dat het daar toch in, in dat web ook daarin terugkomt. En uh, dan uh, kijk ik even van, nu vanuit mijn uh, druidisch oogpunt. Ik zal in latere uitzendingen ook wat meer vertellen over... Uh, mijn, ik, zal, ik kan niet spreken over het druidisme, maar over mijn druidisme, hoe ik het leef. En ja, als ik dan dat dan ga samenva uh, samenvatten, is voor mij de spin, de bart, de ovaat en de druide in één geheel. En als je dan dus goed naar kijkt, uh, uh, de spin weeft van alles, uh, niet alleen het standaard ronde web, uh, maar ook ja, andere in feite kan je is de, het, het, een basisweefsel wat ze doen met dat web uh, maar ze kunnen natuurlijk ook een schaalpaas weven uh, een broedplaats voor hun eieren kunnen ze weven nou, je, je kan ze gek niet bedenken of ze, of ze kunnen het, uh, of ze maken het en dan vind ik dat best toch een kunstwerk en de, de Bart, de traditie die ik dan volg is dus inderdaad de, de verhalen vertellen, de kunstenaar uh, de Bart weeft zijn kunsten met woorden. Hè? Um, ja, is, dat, is dat een woord? Een woordenwever? Weet ik niet, maar ja, uh, yeah, uh, met, met, met gedichten, uh, ver, verhalen, liederen en dergelijke, uh, de als ovaat, de, de, binnen de, de, de, de nogmaals, is de, de ovaat, uh, dus de ziener uh, de genezer, uh, en, en dergelijke. En de spin ziet eigenlijk wat de beste plek is voor een, schuil, uh, uh, voor een schuilplaats of voor een web. Uh, maar ik heb begrepen, ik heb het nooit uitgeprobeerd, ik heb het alleen maar gelezen. Dus in hoeverre het waar is, weet ik niet. Maar... Uh, uh, het web van een schijnt ook geneeskrachtig te, uh, geneeskracht te kunnen werken over wonden. Om Bert zijn vraag even te beantwoorden, hij vraagt dan op de chat, op de uh, Heb je wel eens de kans gehad om een vogelspin of te rantelen over je arm of hand te laten lopen? Uh, nee, nee, nee, nee. Ik weet dat het kan, ik weet dat dat ook niet gevaarlijk is, want die uh, dieren uh, worden goed doorvoed. Als, goed, uh, als de eigenaar er goed voor zorgt, zijn ze goed doorvoed, door uh, zijn ze mensenhanden toch wel gewend, ze zullen niet zo, zo bang zijn. En... Uh, is het niet gevaarlijk om dat, om dat inderdaad te doen? Ik wil het zeker nog een keer, uh, nog een keer proberen. Als ik de kans krijg, zal ik dat zeker doen. Ja, maar fantastisch. Um, maar goed, om even dan ook de, even verder te gaan. Um, ja. Dus het dier leert, leert ons uh, met door, zijn, uh, door, zijn bouw, door zijn of haar bouwsels. En uh, door, uh, door de vorm. Uh, is dat ook een... Uh, ja, een... Een leermiddel uh, dus uh, en de druide in de in beide oberhold is dus de leraar de rechter enzovoort enzovoort maar in dit geval is dat dus meer de leraar en als je anders gaat zoeken in de traditionele kennis van de spin dan zie je dat de spin eigenlijk ons nog heel veel kan leren Daar, daar kan je best nog een hoop uh, mee doen ik zal af en toe in de, ...in andere uitzendingen... ...daar, daar toch nog, ook nog op, op, op terugkomen. Uh, en natuurlijk... Uh, ...de hoedster... ...zoals uh, ik het tegenaan kijk... ...de hoedster van de oude talen alfabet... ...en dan u noemde al... Uh, ...heel specifiek de Olkham en de Runen... ...daarin zie je het ook heel duidelijk... ...dat, dat ze in, het, in de spaken van het web... En de, zij, hè, ...en de zijtakken van het web... ...dat ze daarin ook heel duidelijk... ...wel, wel terugkomen. En natuurlijk heeft elke samenleving... Uh, mythes, uh, uh, mythes en legendes uh, over het ontstaan van de wereld, het ontstaan van talen en, uh, en het alfabet. Dus daarom kan je dus ook zeggen dat de sprint beschouwd kan worden als leraar uh, ja. van taal en ook van de, van de, magie, van, van de magie van het schrijven. Um, ja, ik zou dan zeggen, degene die me. Grieven met het geschreven woord hebben waarschijnlijk een spin als gids. En ja, ik denk dat het ook wel. Uh... Uh, bij, bij Drek denk ik ook wel dat dat, uh, dat, dat klopt. Uh, want als je uitleg zoekt over een bepaald onderwerp, dan. Uh, is Dred wel een van de een van degenen die uh, die dat uh, heel snel weet te vinden uh, uitlegt uh, en dat ook heel duidelijk dan op de chat weet, uh, weet, weet, weet te vertellen uh, met magie van het geschreven woord bedoel ik dus niet de, is niet alleen dus uh, magie in de uh, in, in de zin van het over Tovenaar, of. Uh, ja, noem maar. Uh, hey, noem ze maar op. En dan heb ik het echt over. Uh, ja, het, het goed kunnen uitleggen en vertellen. Of ik dat kan, dat weet ik niet. Ik, zelf vind ik van niet. Uh, maar ik hoor van heel veel mensen. Nou, je nou, hey, hebt een prachtige. heb een goede stem om naar te luisteren. Of een goede stem om naar te luisteren. En daarom heb ik ook heel veel in callcenters gewerkt. Ik help ook graag mensen. Ik leg ook graag uit. Dus wellicht heb ik ook wel een spin als gids. Misschien is daarom ook. Daarom heb ik ook die, aan die droom gehad. Um, en. Ja, ik, ik heb het idee, behalve wat ik nou dus uh, aangesneden heb, dat er heel veel meer nog geleerd kan worden van, uh, uh, van de spinnen en hun webben. Uh, dan zijn dus uh, spinnen die, uh, dat, zijn, uh, dat zijn echt jagers, die zijn dus gaan actief op die, ja, Die gebruiken hun web dus eigenlijk uh, als, uh, hè, om, om een schuilplaats... Uh, ja, om als geldplaats te dienen, zodat ze dus goed verborgen zitten. Nou moet ik er wel even bij zetten dat het altijd aan het weven is, want zijn, zijn of haar achterkant uh, sleept eigenlijk over de grond. En om dus uh, dat, die achterkant te beschermen, uh, Zoals een slak dus een slijmspoor, trekt, trekt een spin, dus een, een, een spoor van web. Nou, nou woon ik in Schotland en er zijn er dus... Uh... Dat, dat bedoel ik inderdaad. Dat uh, trekt het nu uit Wikipedia, wat, er, wat ik nu in feite ook al, uh, al zei. Ik heb het ik, ik heb het alleen maar van horen zeggen en diverse artikelen om me heen. Uh, die zegt ook inderdaad, international European medicine, cobwebs are used on wounds and cuts and seem to help healing and reduce bleeding. Spiderwebs are rich in vitamin K, which can be affected in clotting blood. Webs were used several hundred years ago as goes path to stop an injured person's bleeding. In feite hetzelfde, zoals wij dus de uh, prijsjes gebruiken tegenwoordig. Hij begint ook over een cobweb painting. Dat is, al ook, dat is misschien ook wel interessant om dat eens uit te zoeken wat het is. Sometimes known as cosmic painting relates to paintings that are created on the canvas, made from uh, spiders' web that have been collected, layered, cleaned, And placed within a frame. Less than 100 known copper paintings are known to exist. Many many of which that have been collected uh, many of which are housed in private collections. Dat lijkt me fantastisch om dat eens een keer te zien. Um, even wat regen, Even een puntje neerzetten voor voor red, want hij is aan het uh, fladden. <laughs> Ja, dat bedoel ik. Dus hij is uh, he, lekker bezig, lekker, uh, lekker aan het uh, tikken en aan het uitzoeken. En dat heeft dan netjes aan, uh, aan elkaar. En ja, als, als, net, net zoals sommige anderen op de chat, ik kan het ook heel goed. Uh, dan, dan ineens komt er een melding. Dekstblad pre-wording maximum, maximum vijf, op een volgende, 15, sorry, op een volgende regels. Ja, dat uh, hoort er af te bij. Ehm... Um, ik wilde vertellen over een legende te al hier, uh, met name dan uh, een godslegende van uh, Robert de Broes uh, die tijdens de Wars of Independence uh, heeft hij van de Engelse mensen, uh, is zijn een keer goed verslagen door het uh, Engelse leger en hier in de omgeving zijn een aantal grotten. En een van de grotten op Arjen staat, in, staat bekend als de King, King's Cave. En ik zal het hele verhaal even, nou, de samenvatting van dat verhaal, even bijpakken. Dan lezen, dan, ik vind het prettiger om dat voor te lezen. Uh, maar kort samengevat houdt het dus in: hij, ga, hij gaat op de vlucht en ja, een, een, een spin zorgt er dus voor dat hij niet gevonden wordt. Even kijken en ik zal de, de, het ook dan even, het, uh, ook even een de, de link naar daarnaartoe ook even op de, op de chat zetten. Kan iedereen het lezen. Maar feit is het dus. Uh, as follows. The story about Robert the Bruce, the cave and the spider is well known to all English or Scottish school pupils. However, outside the Isles it may not be this well known. So, here's the story. King Robert de Bruce I was born at Lough Castle in 1274. He was knight and overlord of Annandale. In 1306 he was crowned King of Scotland and henceforth died to free Scotland from the English enemy. After being defeated at a battle, Bruce escaped and found a hideout in a cave. Hiding in a cave for three months, Bruce was at the lowest point of his life. He thought about leaving the country and never coming back. While waiting, he watched a spider building a web in the, in the cave's entrance. The spider fell down time after time, but finally he succeeded. So Bruce decided, Also to retry his fight. And told his man. If at first you don't succeed. Try. Try. And try again. Uh, in mijn mening komt. Uh, dat wel heel duidelijk over. Um, en ik zal de link naar dat verhaal. Even ook, ik zie Guus binnenkomen. Goedenavond, Guus. Even kijken. Ik heb het dan over deze... Link. Goedenavond, Guus. Hallo, hoe gaat het ermee? Um, nou, de link die ik nu op de chat heb gezet, dat is dus www.showcaves.com english explain history slash brus.html en ja, als je daar dus heen gaat, dan zie je dus ook inderdaad dat uh, dat verhaal. Uh, er zijn langere versies uh, uh, versies van. En ja, en, en dat gaat dan ook verder dat de Engelse soldaten langs de god lopen en dus, en dus inderdaad als pindakaas zien uh, zien hangen en dus eigenlijk niet geloven dat hij daar kan zitten omdat het, ja. De in de ingang onder het spinraag zit, van weet ik het uh, hoe lang. Maar wat de spin hier dus leert, uh, is dus uh, ja, het, het niet opgeven, hè? Het, uh, het, het doorzettingsvermogen, als het uh, tegen zit, door blijven gaan. Uh, en uiteindelijk heeft dus Robert de Broes in de Battle of Bannockburn, dus de Engelsen, toch, uh, toch verslagen. ...en... Uh, daarmee dus, dus uh, Schotland als uh, uh, één land gemaakt uh, als als één als één uh, land gemaakt uh, bevrijd van de uh, van de Engelsen En, ja, dat zijn, en dat is nog, nog maar uh, het, uh, het, uh, het puntje van de ijsberg. Uh, er is dan nog zoveel meer wat, uh, wat dan besproken kan worden. Um, en uh, ik zal die meditatie eens een keer doen. Uh, wil ik dan wel een keer doen met jullie? dat gaat vandaag gewoon dan niet worden ik wil er ook heel even zelf ook nog een keer goed voor voor gaan zitten En ik vind het zelf een hele mooie meditatie ik denk dat ik hem opneem er een muziekje onder zet en dat ik hem dan gaan afspelen. geen lange meditatie ik denk met een kwartiertje of zo weet ik laat bij er heen is als korter uh, dat wil ik dan in een volgende uitzending doen. Dan kan ik dat rustig even lekker, uh, uh, even lekker ja, uh, voor in orde maken. Uh, ik zie Sunset en Edwin ook binnenkomen. Gezellig dat jullie er zijn. Dan zal ik voor de zekerheid nog heel even de link er nog een keer opzetten. Voor Sunset en voor Edwin. Zo. Dus nogmaals, wwwshowcasecom slash english explain slash history slash En history en bruce zijn met zijn beginnen met een hoofdletter. Uh, ik zou zeggen, ik, ik heb 10 speak aan. Uh, het is nog een kwartiertje. Uh, mocht je je geroepen uh, voelen om uh, jouw mening te geven over de spin uh, of een ander, uh, ander onderwerp uh, wat er grofweg mee te maken heeft uh, aan te snijden, dan ben je welkom. Zoals ik al zei, het is nu nog een, ja, zeg een kwartiertje. Dus nu, uh, nu kan het nog. Ik... Uh, Ik zal de, de, de link van de miniatuurtjes die Red heeft doorgegeven ook nog even een keer op de chat zetten. Um, dus de, dat is, even kijken, www.oogstvilsdelt.com slash history underscore en dan zet ik ook dan heel even op de radio-chat. Dat is een lek die de red gegeven heeft. Ik wil er zelf ook nog een keer op kijken, het lijkt me fantastisch. Uh, in andere culturen, natuurlijk, uh, komt de spin ook, uh, ook voor. Eh. Uh, voor uh, de Native Americans is de spin dus uh, het, de, de, de grootmoeder en de link tussen het verleden en de toekomst. Uh, in, uh, in andere culturen is dus ook de weven van illusies. Uh, sommigen zullen, zullen zeggen ze is ook dan... ja. Uh, de, de, de, de wever van jouw draad des levens, van de draad des levens kan je misschien zeggen. En wat dus dan ook weer ja, samen met anderen toch ook weer een web vormt. En dan is iedereen een onderdeel van dat web wat ze dan weeft. En zo zijn er dus best nogal aardig wat uh, uh, tradities die de spin, ja, vereren, kan ik dat zeggen. Ja, misschien, um, maar in ieder geval dat, dat, ze, dat, dat ze de spin toch uh, als voorbeeld gebruiken, als, leer, uh, als leermiddel gebruiken en dergelijke. Uh, de, de, de bekendste natuurlijk is dan uh, de, de Grieken. Uh, die hebben dan uh, dus de mythe van uh, de vrouw Arachne en de godin Athene. En in die mythe uh, hebt Arachne dus op dat ze dus uh, een betere weefster was dan de godin. Uh, en, en na een, een, een wedstrijd uh, winsten ze uh, dus inderdaad ook van Athene en uh, ja, uit wraak of uh, uit jaloezie heeft Athene uh, heeft haar dus in een spin veranderd en haar nakomelingen zijn dus, uh, uh, uh, werden dus de beste wevers uh, uh, die we kennen en ja vandaar dat we dat, dat we dus de, de spin en haar weefsels dus kunnen kunnen bewonderen maar, uh, en, en zo zijn er nog zo heel veel uh, andere culturen uh, de, de Uh, in West-Afrika en in het Caribisch gebied uh, is ze dus uh, ja, de trickster in vergelijking met, uh, met, met Loki in de Noordse mythologie. En... Ja, en, en zo kan je heel veel cultuur nog, nog, nog afgaan. En de een zal de spin bestempelen als iemand... Hè, uh, uh, uh, ja, als iemand, ik denk dat het het beste is om te beschrijven... Uh, waar je van kan leren, hè, een geestelijk als een vorm van geestelijk lijden, zoals je gidsdier... Uh, waar een andere cultuur zegt van... Uh, blijf daar maar van weg, want... ...die in die reden en, uh, en dergelijke. Ja, nou, uh, en, en zo zal ik... Uh, ...ja, met acht minuten nog te, nog, nog te gaan... ...ga ik mijn eigen... Uh, ga ik uh, uh, uh, ja, beginnen met af te, uh, af te sluiten. Uh, uh, de, de ene keer zal het een onderwerp zijn waar uh, uh, zo, zoals dit, wat langer duurt. Uh, Oké, okay, ondanks de startmogingen, uh, de opstartproblemen. En uh, de andere keer zal het, zo zal het iets zijn waar iedereen wat, wat uh, toch, toch even binnen wil komen om even wat te zeggen. Maar, zoals ik al zei, ook nu is dat best nog, best nog gezellig. Ja, het, het, het, het zal misschien een vreemd onderwerp zijn als, uh, als eerste uitzending, hè, de spin. Uh, maar ik vond, het, uh, ik, ik vond het zelf wel geslaagd. Um, ik denk dat het dan beter is, ik weet niet hoe lang dat nummer gaat doen, want daar hebben we nog niet naar gekeken. Dat ik uh, een muziekje op ga uh, zetten. En als er iemand zegt van, nou, ik wil nog heel even in Optimus Speak komen, om nog heel even wat, uh, uh, om het nog heel even, uh, ja, gezellig te maken, uh, of nog heel even een eigen mening te geven over de spin en dat soort dingen, dat is ook, ook altijd wel grappig. Uh, dus. ben benieuwd en als het uh, vandaag niet uh, en als je vandaag niet wil meekletsen dan kan dat een andere keer natuurlijk ook maar ik ga het nu even een, een muziekje aanzetten en dan uh, sluit ik mijn eerste reguliere uh, als de met dat muziekje gelijk ook af ben zij uh, Dred zegt van, nou, we, uh, we kunnen nog even doorgaan. Het, het hoeft niet. Uh, voor een eerste uitzending vind ik het wel netjes zo nu. En, ja, laat me weten wat je ervan vond. Dat is uh, het enige wat ik aan vragen. En dan zeg ik, uh, tot volgende week. Tree and I me, mean, the smell of sun on autumn leaves. Said, take good care of all you see. raise the earth down on your knees. That's what the old man sang to me. Said.